Al net schudt met het NOS Journaal. Het lichaam van ex-president Daisy Boutersen is na een urenlange rit... aangekomen bij het partijkantoor van de NDP, de Partij van Boutersen. Daar ligt hij opgebaard en kan wie dat wil de komende uren afscheid nemen. Daarna wordt Boutersen in besloten kring gecremeerd. De oud-legerleider, die een jaar geleden tot 20 jaar cel werd veroordeeld... voor zijn rol bij de decembermoorden... werd eerder vandaag in een open kist in een witte lijkwagen door Paramaribo gereden...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 Daar ligt volgens de VRT 15 centimeter sneeuw... en zijn zowel de blauwe, de groene als de sledenpiesten open. Voor de enige rode piste ligt er onvoldoende sneeuw. Het weer. Vanavond wordt het droog en ligt de temperatuur rond het vriespunt. Vannacht en morgenochtend gaat het vanuit het zuidwesten sneeuwen. Er kan 1 tot 5 centimeter vallen. KNMI heeft code geel afgekondigd... en waarschuwt voor gladde wegen en slecht zicht... Morgen gaat de sneeuw in de loop van de dag over in regen en verdwijnt ook de gladheid. In het noorden wordt het een graad of 2, in Zeeland kan het 11 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Is teruggekomen, hier kon ik niet van dromen. Maar toch, het is gebeurd, hier ben bij mij. Ik hou weer van het leven dat jij me hebt gegeven. De kilte en de storm zijn echt voorbij. Ik voel alleen de warmte als jij hier naast me ligt. Ik leefde niet zoals ik had gewild. Blijft echt voor altijd met jou. Praten. Geen aardig woord, geen kus, geen goeie dag Ik leerde jou te kennen, ja dat was even wennen Vergeet nooit, toen ik jou voor het eerst aan zag Ik voel alleen maar wanzen, als jij hier naast me ligt Ik leefde niet zoals ik had gewild is het zo anders? Ik geef mijn laatste stuiven. Als jij maar bij me blijft, echt voor altijd, met jou. Daar ben ik ook, omdat ik je graag mag. Nee, zonder jou, kan ik geen dag. Ik kan steeds meer dan jou. Jij bent mijn hele leven. Blijf altijd liefde geven. Jij hoort bij mij. Ik kan steeds meer.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 Ja, wat je ziet is wat je krijgt. En jongens, misschien heb ik het mis, dat ik dacht dat ik alles wist. Het is wat het is. Misschien heb ik het mis. Dat ik dacht dat ik alles wist. Het is waar het is. Dat ik dacht dat ik alles wist. Het is waar het is.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 zou ik zijn. Ik ben mijn leven lang mijn eigen weg gegaan, maar ik heb niemand mij gedaan. Zeg dat je van ik iets Is dat de grootste fout? Denk ik dat Gaat me deur voorbij? Ik lieg er niet op. of maak ik mezelf iets wijs is dat de grootste Kom de voorbij, het is niet voorbij dat de grootste vangt. Denk ik dat bij jij. en hart me keert? Je gaat me deur.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 Af krijg je spijt, want je bent me kwijt. Pas achteraf krijg je spijt. Kunnen mij echt niet verdriegen? Al zei jij vaak iets anders tegen mij? Jouw woorden zeggen niets anders dan jouw ogen. Maar jouw blik vertelt de waarheid tegen mij. Jij kan niet vliegen,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 Al zeggen mensen soms meer dan duizend woorden. Een paar ogen vertellen je tot soms nog meer. Jij kan niet liegen of bedriegen te tegen mij. Want jouw ogen vertellen alles tegen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 als je werkelijk op me wacht er alsjeblieft op mij. Oh, yeah. die gevoelens moeten stoppen, waarom denk ik nog steeds aan jou? She'll be fine She'll be Lukken. Als ik naast me kijk, zie ik meteen jou. Heel voorzichtig streel, ik lief door je haren. En ik fluister zacht, dat ik van jou. Jij verveelt me geen moment. Ik ben blij dat ik jou ken, want jij bent het waar ik mijn geluk op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 Zanvolie jij kreek me aan met een blik heel brutaal. Ik ging met jou al heel snel aan de haal. Jouw handen speelden met mijn gevaarlijk spel. We zochten samen een heel dus hotel. Het was gewoon maar een kwestie van tijd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 It's high.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 gevoel dat zegt me al een tijd, dat jij iets stiekem doet en jij niet eerlijk bent. Ook al valt het zwaar, vertel de waarheid maar. Je breekt mijn hart met al die stijl, ik wil dat jij me zegt, waar jij mee bent. I'm gonna En het niet geloven ze trok me aan als een magneet. De dag veranderde compleet. maar het daar onderste boven, dit had ik nog niet mee. Ik moest het grijpen Met de ogen helder blauw Een glimlach van een vrouw Is moeilijk te ontwijken Zo werd een nacht al snel een dag Het over door die lach Ja, het was echte liefde Het was een lange nacht Al zo lang opgewacht Een vrouw uit duizend klonen.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 Jou. Het is tot nog goed gekomen En ik volg nu al mijn dromen Omdat jij achter mij Ik zat in een verkeerde wereld. Het was drugs en rock and roll. Vechten om te overleven. De verkeerde tijd, de verkeerde rol. Totdat jij kwam op een pad als een engel in mijn hart. Vergat ik het verleden, omdat jij mij weer een toekomst gaf.